Sid van der Linden met het NOS Journaal. Duizenden ZZP'ers hebben onterecht toeslagen moeten terugbetalen, schrijft de Volkskrant. Het gaat om zelfstandigen die leenbijstand hadden aangevraagd. Volgens de krant telde de Belastingdienst het geleende bedrag bij het toetsingsinkomen op. Daardoor verdienden de ZZP'ers meer dan toegestaan om huur, zorg en andere toeslagen te ontvangen. Volgens een schatting van het ministerie van Financiën kwamen mogelijk 10.000 tot 15.000 Nederlanders in de problemen. Een deel van hen kreeg compensatie, maar lang niet iedereen. CDA kamer. Samenlid omzicht vraagt het kabinet om opheldering. Nederland heeft volgens NRC in 2018 meegewerkt aan het betalen van losgeld aan piraten, terwijl het beleid is om dat niet te doen. De krant sprak met betrokkenen over de kaping van een vrachtschip van een Groningse rederij. Die betaalde 340.000 dollar om de opvarende vrij te krijgen. De ambassade in Nigeria zou een grote rol hebben gespeeld bij de overdracht van het geld. VVD-leider Rutte vindt het vanwege corona geen geschikt moment om verschillen tussen partijen uit te vergroten. In een paginagrote verkiezingsadvertentie in de kranten roept hij op tot samenwerking en inhoud. Rutte zegt ook dat hij de zorg wil versterken om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. De Argentijnse minister van Volksgezondheid is afgetreden omdat hij bekende voorrang zou hebben gegeven bij het vaccineren tegen corona. Een journalist zei op de radio dat hij zijn inenting te danken had aan zijn vriendschap met de minister. Ook anderen zouden via connecties met het ministerie met voorrang zijn ingeënt. De minister ontkent dat hij schuldig is aan vriendjespolitiek, maar treedt op verzoek van de Argentijnse president toch af. Het weer nog. De dag begint met wat wolkenvelden. Later breekt ook de zon door. Het blijft droog bij een zuidelijke wind. Op de Wadden wordt het 10 tot 12 graden. En in de rest van het land 13 tot 17 graden. Morgen nog meer zon en opnieuw erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid. Er staat video vanaf knopend Zaandam, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht voor de bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wauw. zo Zo'n is zin in ZFM. ZFM met nu toebak leeft. <laughs> ja, toebak leeft. Fijne op aanstaan? Ja, wel hoor. En uh, ja, ik zat net toch even wat dingen te luisteren van vorige week. Toen dacht ik mezelf, ja, dat was best wel apart. Dat was natuurlijk. Uh, toen was het erg koud. Kreeg ik dit gevoel? Oh, oh, oh, oh。 Christmas. Oh, oh, oh. En nu is het gewoon echt bijna 20 graden buiten. Ja, het is 8 graden net. Het is 8 graden, oké, okay, sla een beetje door. Ja. Ik, ik hoorde voorspellingen voor dat het in één keer 20 graden zou kunnen worden. Ik denk, wauw. Ja, dat het? zal wel waarschijnlijk in uh, Limburg zijn, denk ik. Oké. Okay. Oh ja, in Limburg natuurlijk. Daar hebben we hebben geen zee. Dan komt die uh, vreselijke wind niet. Nou, je begrijpt het al. We zijn er weer. Hi, Jawel, we zijn er weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM leeft. Jawel, de afgelopen week. Wat was het spannend allemaal. Wat was het ook weer de in een uitpraak? In de straat. sluit de overheid haar eigen burgers niet op in hun woningen. Ja, geweldig hè. Echt een crimineel. En een verwarde danser hebben gewoon een rechtszaak aangespannen tegen de regering. Over de avondklok. We zitten er gewoon ook. Ja, dat is wel een, een succes. <laughs> ja. Maar ik moet wel zeggen, die, die rechter... Ik, ik had al zo van... Uh, het schijnt een hele gerenommeerde dames. Ja, zijn. Ja, ja. maar tjoh, die hebben een aardappel in de keel. Niet normaal. Ja, die <lacht> werd echt wel afgerekend op de media. De een vond dat hij uh, dat het heel goed had gedaan. Dat ze gewoon goed voetbestuk hield, dat het zich niet af, afliet. Leiden ja. door de gasten van de virus uh, waarheid. Dus, ja, die lulden door elkaar heen. En Dit is gewoon het voordeel. en daar moeten we het mee doen. Nee, dat is er volgens mij een televisieprogramma over gemaakt. Ja, dat, dat, ja. Maar goed, uh, in ieder geval. En de ander zei van nee, ze deden het niet goed. Ze hadden er iets mee kunnen inleven, want het ging ook wel heel raar. En één keer, ja, en, ja, toen vonden ze dat ze de boel konden wraken. Nou goed, nu hebben de maar regering het gewoon even. Onder... Deze nieuwe, deze rechter die dus gisteren dan. Uh... Dat was een nieuwe rechter ten opzichte van die week ervoor. Nou, nieuw voelde ik het niet, hoor. Het was nee. echt niet nieuw aan de verpakking. Nee, Ik had het idee dat ze al wat ervaring had in het leven ook. Ja. ja dat ze al wat dingen had op, opgelopen. Ja, maar je krijgt natuurlijk als een rechter enorm veel zaken voor je kiezen natuurlijk. Ja? En uh, ik denk dat je daarom laat je ook niet gek maken. Want, uh... Nee, dat liet zich ze zeker niet uh, gek maken. Nee, dat nee. is niet dan wel weer stoer. Dat is zeker stoer. Maar schoen. ik denk alleen als het een man was geweest... dan waren de commentaren weer heel anders geweest. Dat, dat, dat hou je toch, hè? Ja, dan was ze misschien, ja, misschien nog meer afgerekend geweest. Omdat ze nu een vrouw is, mag ze wat potiger zijn. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Nou, goed, we wachten het af, het <laughs> duurt een week. Ja. Viruswaren, denk ik, wat op fuck? Ja, maar ondertussen echt, we is wel heel snel komen, door, we... hè. Ik vind dat, vind ik wel echt... Uh... Dezelfde dag konden ze dingen nog regelen eerder. Maar nu hebben ze er een week de tijd ervoor. Nou goed, ja. ik hoorde net van uh, uh, Grapperhaus dat uh, 80% van Nederland is... Uh, die snapt de avondklok wel, dus, die, dus we moeten het gewoon maar doorzetten. Tuurlijk. Ja, nou, als we het allemaal snappen, 80% blijft binnen. Ja. Nou ja, dan is het nog maar 20%. Ja, ja ik bedoel, die moeten ze gewoon aanpassen in de democratie. Kom op, zeg. Is dit wat we met z'n allen willen? Dan moeten we dat gewoon zo doen, toch? Ja, ja wel. Dat is gewoon één ding. Kom op, mensen. Een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. En na, 2 nou, maart... precies? en na 2 maart zijn er ook een beetje voorspellingen gemaakt. Dat is plusminus dit, hè? Het zou dus zo kunnen zijn dat je zegt... ...straks na 2 maart om 9 uur binnen zijn... ...maar overdag wel naar de kapper. Nou, kijk. Dat zijn toch leuke vooruitzichten? Ja. Maar ik word meestal geknipt na negen uur. Gewoon thuis, bedoel, mevrouw. Oh, ja, dat mag gewoon, hè? Ja, Wist dus, dus voor mij is er niet echt veel meer soepel jou, versoepelingen maar, nee. dan. Nee, nou, ik wil wel graag naar die kapper in. Ja, dan. nou goed, ik kan wel afspraak maken, maar dat doen we dan uh, niet officieel natuurlijk, hè. Want dat mag natuurlijk ja, niet verhaardig gezegd worden. je mag op bezoek. Je mag dus bij iemand één mens mag op bezoek. Ja, dat is wel grappig. Tegen mijn buurman zeg ik wel eens, en lukt het een beetje? Eén persoon op bezoek per dag? Ziet u daar staan aan te kijken? Bij hun komt namelijk nooit iemand op bezoek. Oh. Ik denk, nou, het is toch best wel een klus om elke dag iemand op bezoek te krijgen. Ja, denk ik ook dat wel. Every ja. every day, every day, every day. Hey, there's a light on while you're sleeping, your dreams that don't settle down. There's a rising sound on Main Street As the day meets Oh, elke dag is dezelfde. Het is gewoon lekker ook, elke dag is zo overzichtelijk. Je hoeft helemaal niet na te denken. En je ziet overal van die kreten zo van uh, je moet stemmen. Binnenkort kan je natuurlijk stemmen. Ik heb geen idee wanneer. Het maakt ook helemaal niet uit. Want ik, ja, ik, bedoel, ik weet toch niet wat ik moet stemmen. En de grote leiders boven ons weten toch wat goed voor ons is. Dus ik laat het gewoon een beetje op me afkomen. Ik denk dat ik niet gaan stemmen. Gewoon, dat, dat is helemaal niet nodig geworden. Je stemt gewoon niet. Nee, ik stem gewoon. Dat is helemaal niet nodig. Ik weet gewoon dat zij wel het beste voor ons voor hebben. Dus ik laat het gewoon zo doorgaan. Ja, stem dan op de Partij van de Dieren. Partij van de Dieren. Ja. Ja. Die komen er mooi mee weg. Wij hebben te maken met corona, die dieren die je hobbelen over zo tussendoor. Ja, dat doet me een beetje denken aan en die film de plan of die apes. Die apen konden gewoon over rondlopen en die mensen gingen ik heb geen als tot vier. En die, ging, en die ja. gingen, gingen met dood of zo. Die werden bijna een apen of zo. Weet nou, lekker. Nou, ik heb niks met dieren. Ik ben nu. Ik ben voor de mens! Zo is het weer een keer. Nou goed, afgelopen week ook nog ik hoop te doen over dit stukje tekst. Weet je wat zo grappig is met, die, met deze schaatsen? Je gaat dus nooit op je bek. Ja, je gaat nooit op je bek met die schaatsen. Nou, ja, schaatsen. ja. Dat is ook, hè? Ja. Wat een sufferdote. Je zegt zoveel mensen in het, in het clubje van hem. En niemand, met niemand overlegd of zoiets. Het is heel raar dat hij er gewoon rondjes gaat. En later zegt hij gewoon van... Ja, sorry, ja, het is er niet allemaal goed gegaan. Ja, doen ze dat allemaal of zoiets? Hè? Rutte laat zich nooit testen. En uh, wist die andere heeft man je ook weer... Nee, nooit laten testen. Nee, laten testen. nee is er is geen reden voor. Hij heeft nog, echt nog nooit hoofdpijn. Want wat hoorden gisteren op het nieuws? En verder in het nieuws vandaag... ook bij hoofdpijn en vermoeidheid zou je je moeten laten testen op corona. Ja, die voorspelde eigenlijk beter... of iemand corona heeft dan bijvoorbeeld een snotneus... het hoesten of de keelpijn. Ik denk gewoon meteen, zocht uit bed vandaan... meteen een ding in je neus. Tanden poetsen en dat ding in je neus. En uh, kijken, mag je de straat op niet... Nee, hij is positief. Je blijft binnen. Vandaag bel je baas, maar op in het baas zoekt het allemaal verder uit. Je krijgt vast wel weer genoeg geld of zoiets allemaal. En, eh, nou goed, ik weet niet of we zo ver gaan, maar het lijkt wel op. Ik hoorde vanochtend namelijk op Radio 1 een bericht... dat de verzekeringen, nu een soort verzekeringen gaan aanbieden om de leefstijl te verbeteren. En dan krijg je korting of je kon geld verdienen. Ik roep dit al jaren dat we die kant opgaan. Dat onze big data, wat zogenaamd big data is... maar natuurlijk gewoon je adres zit eraan vast... dat bij je verzekering door wordt gespeeld. Waardoor je uiteindelijk, zeg maar... of wordt gekort op je verzekering... Nee, je wordt niet gekort. Je moet meer betalen. Je moet meer betalen. Ik draai het om. Ik zie het toch wat positief in. Maar goed, deze verzekering kwam dus met zo'n polis, denk ik, zie je nog wel. We worden, ja, we zijn, uh, we zijn lekker bezig. Dus als goed. je zegt, doe je ommetjes en ik wil nog zoveel kilo afvallen. ja, ja. En die verzekeringsmaatschappij ziet dat? ja, Bang! Gelijk uh, gaat er wat bovenop. Ja, zoiets. Dus uh, die, die, die, die zitten natuurlijk anoniem op zo'n afvalsite. Hè? Want je hebt van die site van uh, die oh, mensen ja. met obesitas en alles. En dan kan, dan kan je, je gewicht bijhouden. Je kan delen met iedereen hoeveel je ge, uh, afgevallen bent en ja. dat soort dingen. En, de, en die kunnen dan, die zien dat dan, en die maken een printje en die stopt het in je dossier. Ja, ik je ook ik weet niet of het nog naar met papierwinkel gaat, of de ja, nee, ja, nee, je kan ook een, ja, een snip een... maken, hè, via de computer. Oh ja. Dus met, uh, een heel handig toeltje is dat. Dat is een snip, uh, kniptoeltje. En dan kan je gewoon op een uh, pagina kan je gewoon uh, een dingetje eruit knippen. Een dingetje eruit knippen. Oké. Okay, en daarna moet het wel weer zwart worden gelakt. Kijk, want... ik zal het laten zien. Dat ja. Is zo nou, simpel, dan krijg is ik dan dat. een computercursus? Ja. ja. Oké. Okay, nou. En dan heb je hem. En dan zetten ze gewoon allemaal zetten ze erin. Ja? Allemaal knippeltjes van wat jij allemaal post. Dus kijk uit. Oké, okay. ik zie dat jij ook al opdracht hebt gekregen van je. Van je, van je ambtenaar boven je... om het, wat, bur, wat burgers hier in uh, Zandvoort en Halem in de gaten te houden? Ja, er zitten er al een paar in het dossier. Ik, uh, ja, precies. Nou, je wat je Ik zegt. volg ze op Facebook en ik, zei, ik, ik knip gelijk. Ja, ik knip gelijk. Nee. Nou goed, je nee. begrijpt al. Ja, uh, de, de, de, de staat haalt alles in de gaten. En dat doet het echt... Laat, jongens, dat doet het voor ons eigen bestwil, hè? Maar we doen het ook zelf, hè? Want je hoeft niet op te gaan allemaal. Je hoeft niet alles te posten. Van of je lekker gegeten hebt of je lekker uh, naar de wc geweest nee, bent en maar, Dat hoeft allemaal niet. Nee, dat zou allemaal wel. Maar je wordt nu wel verplicht als je een klein beetje hoofdpijn hebt. Je hoeft, je op je werk durf je nou niet meer te gaan zeggen Ik heb een beetje slecht slaap. Ik heb een beetje hoofdpijn. Wat heb je hoofdpijn? Oh, jongens. Uh, kan je misschien even in die kamer naast? Dan nemen we even een testje af. Dan kunnen we kijken of jij nog kan blijven vandaag. Er ja, worden de maandag extra coronatesten nu gehouden. Omdat het weekend ja. geweest is. dat Die mensen hebben hoop maar die hebben gewoon een kater. Ik bedoel, ik ben nu gewend om niet te veel over mijn gezondheid te praten. Maar mijn collega's die lullen er de hele tijd over. Dus elke keer kan ik dan zeggen: Nou, even een testje doen. Ja, maar je, maar je wordt er ook ziek van volgens mij. Als je het de hele tijd erover hebt. Ja, volgens mij ook. En uh, ik, ik, ik, mensen moeten dus gewoon op een corona-dieet. Je mag s ochtends om 8 uur het sanaal zien en s'avonds om 8 uur. En voor de rest, ga wat leuks doen. Ga wat leuks doen. Heb je tips wandelen. ofzo? Of een Schilderen, wandelen, no. ga je lekker je rotzooi eens een keer opruimen. Okay. Weet je, dat soort dingen. Luister lekker naar muziek, oh, luister echt naar ons. Rotzooi opruimen, opruimen dat nee, staat nee. niet bovenaan mijn lijstje voor nee, leuke dingen doen. Nee, is niet leuk, maar nee. het, effect, het effect wel. Okay. Maar Zit jij nu ook om, in gedragbeïnvloeding be nu een beetje? Uh, nou, ik, ik ben Welle. mezelf voornamelijk aan het beïnvloeden, dus oh, bij mij okay. lukt het niet zo goed. Ja, op die manier. Ik snap het al. Ik denk mezelf: ben jij ook al de, de bewoners aan het duwen van. ga nou maar eens opruimen. Ga dat eerst maar eens doen en dan kan je leuke nou, dingen ik, doen. Ik zeg het steeds tegen mezelf thuis. Oké. Okay. Nou opruimen. En Nou opruimen. Oh, Wauw. Ja. <laughs> zo mooi. Precies. De oudste persoon van Europa overleeft coronabesmetting. Dit soort dingen moeten we misschien niet gaan vertellen. Of nou ja, dat is de dame van 117, hè? Ja? En die, die zag het levenslicht dus op 11 februari 1904. Ja. ja het is nu vandaag de 20e. Dus al negen dagen is ze 117. 117. En die uh, testte dus op 16 januari uh, uh, positief. Yeah. In haar woonzorgcentrum. Ze heet trouwens André. Zuster André. Yeah. Oh, ze is waarschijnlijk een non of zo. Ja. Yeah. Ja, die, die leeft natuurlijk beter. Maar volgens een personeelslid had ze heel veel geluk gehad. Maar ze was helemaal niet bang voor de ziekte. Ze was meer erg bezorgd dan om de andere bewoners. Ja. Yeah. En uh, ze zegt dan oh, ja, ik, weet je, ik ben blij om hier te zijn... maar ik zou ook ergens anders willen zijn... om naar mijn oudere broer, grootvader en grootmoeder te gaan. Dus ze is niet bang om dood te gaan. Nee? En ik denk dat ze daar heel relaxed is. Nou, misschien dat, daarom heeft ze misschien niks. Ik weet het niet. Ja, maar dit is echt... Dit, is echt, dit zijn uitzonderingen, dames en heren. Hè? Schattig, hè? Dit, ik wil echt de mensen toespreken. To, to, to dit zijn uitzonderingen. De meeste mensen van die leeftijd die gaan gewoon dood. Gelukkig maar. Echt? Als die corona krijgen, is het gewoon ook duidelijk. Gewoon allemaal. Echt? Dat kan dus wel als je sterke genen hebt. En je komt uit Japan, geloof ik, hè? Was dat Japan of China? Hoe kom je er vandaan? China. China, Denk ik toch. Die leven is een stuk gezonder ook. Die hebben nog sociale verzekering. Here lies. All of the lies. And all of the pain that I buried inside tragic, the memory of us will go up in ashes. This is the U.R.G. of you and me, of you and me. This is the U.R.G. of you and me, of you and me. Ooh. The most corrupt program.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 Witten in stone, we're better alone. Thought that we would be together forever, but now I know that we won't. Ah, geweldig, geweldig. Okay, geweldig. Wauw, wow. <laughs> zo mooi. Het is volstrekt onjuist. Zo, morgen voor We are protesting for our freedom right now.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 Van um, Paramorek? Ja, van Paramorek. Even uit mijn hoofd uh, dacht ik. En daarvoor trouwens nog uh, Lil Huddy. Lil Huddy. Ja, zo moet je het uitspreken volgens mij. En you and me. Het is de zaterdagmorgen en de vraag is altijd weer... goedemorgen welkom. Ja, en is er nog? Is er nog koffie? Zeker, is er nog, zeker nog koffie. En even goed nieuws voor uh, ene man hier in Zandvoort. Het schijnt dat de motorrijder rukt op. Jawel, de motorfiets is uh, flink een opmars bezig. Niet alleen kennen de vakhandel... Uh, met verkoop van 14.622 nieuwe. Dat is plus 4,5%. En 52.175 gebruikte machines. Een absolute record. Ook rijden steeds meer bestuurders het hele jaar door op de motor. Vanwege het zachte winterweer. Dat zagen we vorige week nog. Dat was heerlijk. Gewoon Lekker. Weet je wel, het was helemaal niet koud. Er lag ook geen ijs en zo. Je kon gewoon doorrijden. En eh, nou goed, uiteindelijk 52% zegt eh, dat ze in de winter gewoon doorrijden. En 29% zet hem dan wel eens een beetje aan de kant. En eh, verder, eh, eh, kijk. Oh ja, ze, ook, ze zien ook dat ze steeds meer motoren uit de verzekering halen. En kijk daarmee uit. Want de Vinsmeijer heeft er ooit glazen mee gehad. Met motoren uit de verzekering gehaald. Die had hem wel in de stal gezet. Maar niet uit de verzekering. En uiteindelijk kreeg je nog een boete daarna. Dat was iets, iets apart. Ah, combinatie. Dus verdiep je daar even. voor voordat je weet moet je nog wel betalen. En dan krijg je een boete omdat je dan niet rijdt. Of, nou, zoek nou, het uit. dat kan me niet voorstellen dat je boete nee. krijgt omdat je niet rijdt. Nee, dat je. Dat, je, dat uiteindelijk... je wel rijdt en uit de verzekering hebt gehaald waarschijnlijk. Nee, dat je, hij had hem uit de verzekering gehaald. En in zijn garage neergezet. Ja? Dus niet mee gereden. Maar kreeg een boete omdat hij niet verzekerd had. Zoiets was het. Dat ja, is, ja, dat schijnt gedoet te zijn. Dat is een gedoetje. En dat moet je echt wel in de kleine lettertjes teruggezien te vinden. Dus uh, daarvoor waarschuw je even. Kijk aan, want hij heeft er echt een rechtszaak van gehad. Ik koop je toch maar geen motor. Meer. Sorry? Ik koop toch maar geen motor. Nee? Toch Hoewel, niet? wel? Lekker weer wordt dit weekend. Dat, dat bedoel ik steeds. Meer. Maar mensen ja, denken Beetje ook ja. Ik ga Mijn auto mag niet. Want je krijgt het boetes. Omdat je dan. Hé, zijn jullie familie van elkaar of zo? Je lijkt ook helemaal niet op elkaar. Boete alle twee. Wat zie Nee. En dus op een motor kan je natuurlijk gewoon alleen zitten. En ja. Uh, ja, kan je langs de files scheuren. Het zijn helemaal geen files. Oh nee, sorry. Maakt toch geen uit. Nog eens, we kijken nog even de wereld die straks op de zand voor zijn berichten nog. Ja, maar we ik hebben heb ook dierennieuws. Ja, dierennieuws, dierenleed. Ja? Ik heb hier een dier die is in shock. Want er ging een vrouw in Alaska die, ging, uh, die moest even naar het toilet. En uh, toen ging ze op de wc-bril zitten. Toen voelde ze iets in haar kont bijten. Ze dus zei huh? echt: kont. Ik, ik zou zeggen, in mijn billen. Maar ja, oké. Okay. Ja? De vrouw sprong op, keek het toilet in en haar blik kruiste met die van een dier. En samen met haar broer die op haar geheel was afgekomen. Ja? Kan me voorstellen. Ja, kan me zeker voorstellen. Dus sprinten ze terug naar haar verblijf en iemand binnen bleek ze gewond te zijn. En ze dacht eigenlijk eerst dat ze gebeten was door een nerd. Maar de deskundigen vermoeden echter dat het om een zwarte beer gaat. Huh? En de volgende ochtend bleek de beer zijn hol te hebben verlaten. Het dier kwam waarschijnlijk de ruimte in door zichzelf door een luikje in de deur te wurmen. En ze heeft al gezegd... Ja, volgende keer kijk ik wel eens de toilet in voor een korp ga zitten. Wacht even hoor. Ik denk wel spannend. Ik zou toch een hier een, een neerzetten. Zo s'avonds na het. Weet ja. je wel? Maar wacht even. Je, je gaat dus op een toilet zitten. Je wordt in je billen gebeten. Een beeten. buitentoilet. Een buitentoilet. Oké, okay, maar die, daar zit toch wel een hokje mee, neem ik aan. Ja. Maar ja, de, de, ja je weet gewoon... En zo'n beer past in zo'n ja. klein hokje. Ja, ik weet het niet hoe groot het is. Hè. Vaak is dat toch wel een hele grote put. Maar dan zit die beer. Ik, ja, ze mag wel even... Zetanis uh, injectie halen, denk ik. Zo. Ik wil zeggen. Ik weet het niet. Klinkt ook een beetje een vaag verhaal, dit. Ja, heb ze niet een of andere wilde avond gehad... en heeft ze gewoon een man in haar billen gebeten? <laughs> ja. Nou goed, misschien verkleed in een berenpak. zou kunnen het er ook. Goed. Ja. Even een leuk plaatje. Van Lucas Hemming, NELS artiest. Move like this. En naar de Zandvoortse berichten. Het stemgeluid van deze mooie man Lucas Hemming. Mooie borst met krullend haar. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En hoor hier bij Toebak Leeft in de zaterdagmorgen. Ja, yeah. precies. Dat is alweer tijd voor Toebak Leeft. Nieuws uit Zandvoort. Jazeker. We kijken even wat er gebeurt in Zandvoort. En uh, onderzoek naar de toekomst van de ambtelijke fusie tussen Haarlem en Zandvoort is bespreekbaar. Jawel, het is al een paar jaar dat ze natuurlijk samenwerken. Maar een extern bureau wordt nu uh, ingehuurd. Het is in kaart gebracht. Het is namelijk Peter Kramer die het onder aandacht bracht. Die zegt: ja, We moeten er toch eens naar kijken. En sowieso VVD was er nooit zo echt een groot voor, voorstander van. Dus die heeft ermee ingestemd. Sommige andere partijen waren er niet helemaal blij mee. En op een gegeven moment hebben ze een stemming gedaan. Toen hadden ze: Oké, okay, we laten het in kaart brengen. Want er zijn toch wat knelpunten. Onder andere vindt Haarlem dat Zand wordt tekort betaald. En Zandvoort vindt weer dat er tekort wordt geleverd voor dat geld. Ja. Dus uiteindelijk moet er. Eens. Eens. Oké, okay, kijk uit. Je hebt de ambtenaar. Dus voordat je werd, ben je, je functie ja. kwijt. Ja, nee, daar, ik zeg niks meer. Nee, zeg niks meer. Maar goed, uh, uiteindelijk is het ook allemaal... met uh, de gemeenteraadsverkiezingen voor in, in vooruitzicht... dat ze de, uh, dingen allemaal een beetje op pij willen hebben. En ook met dat geld natuurlijk. Hoe zit dat? Dus nou, er wordt onderzoek naar gedaan. Prima. Vertel. Wat meer? Ja, er is een leuke actie van uh, Prakkie en Moor. Ja? Want de Rotary Club die gaat zich inzetten voor zandvoortes. En de ombreksten van uh, het maken van heerlijke huisgemaakte tulbanden en verkopen aan Zandvoort. Dus de opbrengst is bestemd voor pakje en moord. Initiatief van Kimi van Schaik. Want zij voorziet Zandvoort in nood van verse maaltijden... kleding en andere levensbehoeften. Dus je kan 12,50 overmaken naar een rekeningnummer... die staat in de, in de Zandvoortse korant. En uh, weet het, uh, in de week van 29 maart tot en met 3 april... kunnen de heerlijke tulbanden opgehaald worden bij Wijn aan Zee... van Christy Gansner op het stadsonsplein in Zandvoort. Ja, dat is vlakbij waar ik uh, woon. Het okay. ziet er wel mooi uit, inderdaad, deze Tulband. Oké, okay. nou, ja. binnenkort mobiele vaccinatielocaties. GGD Kermelant, uh, volgende maand uh, moeten er twee uh, grote test- uh, vaccin, uh, vaccinatielocaties in Halen, Beefwijk. En Zandvoort krijgt een ondersteunend mobiele uh, eenheid. Dit allemaal omdat ze eigenlijk moesten al die mensen naar Schiphol en dat was uitgerekend hoeveel kilometers ze moesten maken. En voor ouders is dat natuurlijk met die scootmobiel niet haalbaar. Dus nu zijn ze uiteindelijk bezig om dat hier allemaal te uh, realiseren. Half maart, halen Kennemerland en een uh, sportcentrum. En uh, dan moeten ze kunnen prikken tot duizend personen per dag. En uiteindelijk hier in Zandvoort uh, dan plus minus met die mobiele eenheid, uh, mobiele eenheid, mobiele. Ja, met mobiele eenheid komen ze jou vol spuiten. Uh, met mobiele unit bedoel je? Ja, bedoel unit. Een mobiele ah, unit. Dat is ook een eenheid. Dat is ja. ook een eenheid. Ja. Kijk, 600 personen per dag zouden ze kunnen drinken. 600? Dat vind 600. ik niet veel. Nee, eind maart, begin april moet het dan allemaal actief zijn. Dus als je de 10 je, je per uur hebt, dan uh, moet je 60... Uh, 60 uur, maar je hebt er veel meer. Zeker als er tien mensen staan om te prikken. dan gaat het als een dierenlier. Ja, ja, het, zal het moet mij... allemaal op afstand. Ja, dat is dus. uh, De gemeente verwacht komend weekend enorme drukte. Ja. Dus uh, als je erop uitgaat om van het weer te genieten. houd er rekening mee. Uh, vooral bij het strand tussen tien en vier uur. En uh, zeg ze ook: recreëer hier zoveel mogelijk in de buurt van uw eigen huis. En houdt u zich buiten ook aan de coronaregels? Ja, precies. Buiten en binnen. Kinderen tot en met twaalf jaar worden niet meegerekend bij de huishoudens. Maar ook op de wandel- en fietspaden houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Dus uh, ze zeggen wel al dat uh, de parkeerplaatsen bij de ingang van de waterleidingduinen... bij de Zandwortselaan... die zal net als vorige weekend afgesloten worden als deze vol is. Ja, dat is toch logisch? Want dan kan je er toch niet meer op. Nee. He? Er komen allemaal verkeersregelaars naartoe zich gehouden. Ze zijn gewoon heel bang dat er van alles gebeurt. Ja, ik, ik weet het niet hoor. Zeker met het strand. Als je ook zag afgelopen weekend... er was natuurlijk veel schaatsprek. Pret, ja, maar ja. het strand dat was gewoon af. Afgelegen? Oh, uitgestorven. Uitgestorven. uitgestorven. En er was gewoon niemand. Ja, maar zo... op het strand kan je zo makkelijk afstand houden. Dat is helemaal geen probleem. Maar, het, zou je gewoon niet hek omheen moeten zeggen dat je kaartjes moet kopen? Dat je of kies of voor het strand, en, nou ja, goed, voor, ja, strand of ijs. Nou dat komt vorige week dan. Ah, nou, heel ja. goed idee, dat zeg jij. Maar je... Het is toch, toch belachelijk dat je ook zover, overal zoveel naartoe kan ook. Dat, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Dat, er moet echt ja, wat er is gedaan worden. is niks worden. anders te doen gewoon. Dat, dat, niks anders te doen gewoon. Binnen blijven. Afsch overweldigend afscheid van over Jessica Wijnons. Zaterdag, vorige week alweer. Uh, ze, ze, op de dag dat ze 50 werd, is ook overleden. Uh, ze had uh, kanker. En uiteindelijk is dat uitgezaaide kanker. En chemo had ze, gehad, had ze gekregen. Het ging allemaal veel slechter met, met haar. Uh, ze bleef positief volgens haar echtgenoot Bert-Jan. En ze hebben samen een uh, sportcafé gerund. Een sport, uh, de Korven, daar waren ze actief. Dat is natuurlijk al heel lang in, met lockdown. En uiteindelijk wisten heel weinig mensen dat ze zo ernstig ziek was. En uiteindelijk is, groot getale zijn ze groot getale langs de weg gaan staan. Ja. Duintjes weg. Duintjesveld. Uh, Duintjesveld weg. En uh, echt, de schatting 600 tot 1000 mensen hebben daar gestaan. applaudisseer en haar een eerbetoon gegeven. Zeer oh, mooi. Hele lieve dames. Ja, uh, ik, ik ging altijd... Uh gingen wij altijd, Had je de gemeentelijke volleybaltoernooi uh, in december? En daar was zij altijd. En, uh, ze wist altijd, ze wist mijn naam ook en alles. Erg betrokken. Ja, zeker. Weten, en dan zeker op weten. je verjaardag en dan maar 50. Ja, bizar. Ja, ze heeft ze echt laten recht een... tot die dag gewoon, hè? Ja, ja een dochter achter. van 15. Bizar. Ja. Goed, nog even iets anders te afsluiten? Nee, goed, tot zover. De Zand voor Zwicht, tweede We gaan nog veel meer. Eerst, heeft iets dat heet. Child. En ze heeft een, een plaat uit die heet Child. Nou, dat is overzichtelijk, hè? Is time and we keep repeating and we practice leaving we're not grateful but we turn love to mine and if i'm just quiet waiting patient you're not gonna notice maybe it's a sign of innocence that i can be a child and get out of control You push the buttons like God only knows. I don't wanna be like all the people you know. I just wanna be the only one that you call. Oh, you wanna cut and I wanna bleed. As long as you're gonna lie with me, I don't wanna be like all the people you know. I just wanna be the only one that you call. either, cause I start going gray way too young, we follow patterns of misbehavior, misbehavior, we're smiling just enough to keep it up, and if I'm just quiet, waiting, patient, you're not gonna dat weer Goed. Ja, dat, is, dat je afgeleid wordt van een truc. Goed. Abrupt uh, eind abrupt, einde eind van de, de plaat. De plaat. Ja. Child. En het, uh, het album heet uh, Child. Ja, uh, de. Zo heet namelijk de artiest. Ja, dat het is het even is verwarrend. Nog één keer. De artiest heet Childe. Ja. En het, het, titeltrucje, heet, het, het titeltrucje heet Child. En het album heet Child. Oh nee, dat, dat had ik dan chill genoemd. Ja, chill, ja, zo is Chill en door child van de groep Child. Wat een plaats. Nee, het is echt het is heel bijzonder was deze plaats. Of is deze plaats ja, eigenlijk. Ja, zeker. Goed, zeker. het is uh, alweer twintig minuten voor negen um, uur bij Tobak Leeft. En wij kijken altijd even de wereld in. De jong drukt nog even de ambities van de horeca in. Uh, hij zegt dat uh, straks... Als de, de, Noem je dat? de, moet ik dat nou? Die uh, vaccinaties uh, op gang komen. En ook de test... Um, de test... Ja, uh, noem je dat nou, als je getest kan worden. Wat is er dan mogelijk? Nou, hij kijkt meer eigenlijk naar uh, congressen. Uh, onder andere... Uh... Concerten, daar kijkt hij meer. De horeca, zegt hier van, die laten we nog even dicht. Het is misschien toch beter om meer te kijken naar optredens. Ze zijn natuurlijk nu momenteel druk bezig met dingen te, uit te proberen. Uh, bijvoorbeeld uh, Dolf Jansen heeft de afgelopen week ook een concert gegeven. Een concert, een optreden gegeven voor een aantal mensen... die allemaal getest waren van tevoren en daarna getest. En allerlei dingen uh, hebben we uitgevoerd. En Guido Wijs zou deze week een uh, optreden gaan geven. Hij is zelf heel creatief, of heel, uh, creatief maar ook zeer kritisch op corona... Uh, beleid. Hij zegt ook dat in de, in de theater, uh, theater is het allemaal heel goed geregeld. Maar we, we krijgen geen groen licht. En dit is een mooie proef om het uit te proberen. Dus hij gaat voor 500 mensen gaat die optreden geven. Dus nou ja goed, het zit een klein beetje schot in de zaak. Maar uh, de jongen zegt wel van dit is alleen voor theaters. En voor de horeca is het momenteel nog helemaal even op slot. Dus de horeca ondernemer. Ik denk zelf verkoop de boel aan de gemeente. We hebben huizen nodig. Joh, Al die bars en zo. Het sowieso slecht voor de gezondheid. Weet je, dat vol laten lopen. het komen en drinken. Dat is ook al geweest. Was een leuke periode in ons leven. Sluiten we af. Al die horecaondernemers verkopen al die toestanden. En zet daar, maak daar huizen in. Winkels gaan sowieso ook allemaal dicht. Wordt ook huizen ingemaakt. Klaar joh. Alles wordt online besteld. Oh ja, ja. Is allemaal veel veiliger. Zoek de risico's er niet op. Huisbouw. Jongens, dat hebben we nodig. Om, ja, maar om, om we hebben ook die CO2 met anderen nodig. Hè? Want dat Dat merk je wel. Dat... Dat, uh, dat je zeker nu uh, uh, er steeds meer wordt besteld... Ja? dat het gewoon eigenlijk leuker is om naar de winkel te gaan. Weet je wel? Dat, uh, ik vind het wel leuker, hoor. Maar wacht even. Jij ja, gaat nou even lekker zeggen dat het leuker is... maar er hangt een risico aan. Ja. ja. Nou ja allemaal... Het is gewoon veel gedoe. Gooi het dicht. Het wordt allemaal online besteld. Het komt bij, bij aan de deur. Gewoon zorg dat je je eigen privéomgeving... een leuk bubbeltje hebt met kennissen... En, uh, nou ja, goed. en de, de, de, hou, hou daarbij lekker overzichtelijk ook. En, uh, maak de wereld weer heel klein. En uiteindelijk komt het ooit wel weer eens goed. Maar dat kan best wel een paar jaar duren. Een paar jaar. En al die horeca-ondernemers. Doe het weg. Verkoop een paar het. Jaar. We koop het nu. Hè. Nu zijn de, de huizenprijzen nog heel hoog. Dus nu kan je je pandje nog goed verkopen. Later woningen inbouwen. Echt. Dat zeg ik. De oplossing. Nee, ik krijg een schouderklopje, hoor ik al. Nee, ik nee, met nee, stomheid, je met stomheid je hoort het, hè? Goed. Ja, stroomtekort in Zweden. Ja, ja. Strenge winter. Ja, ze zeggen altijd: van even stoppen met stofzuigen is het devies van de Zweedse omroep SVT. Ja? Want beter voor het milieu en de eigen portemonnee. Aanleiding was dan acuut elektriciteitstekort. Acuut gewoon, hè? Ja? En uh, het ongewone, strenge winterweer van de afgelopen weken maakte dus echt dat het uh, echt knalhard omhoog schoot, het uh, energieverbruik. En terwijl het koude front had weinig wind meegebracht. Dus daardoor staat, staan de windturbines, die staan er ook stil bij. Oh, ja. dus er wordt gewoon helemaal geen nieuwe stroom gemaakt. En ze hadden dus wel eigenlijk als doel om in 2040 volledig op groene stroom te gaan. En uh, fossiele elektriciteitscentrales en kernreactoren oh. worden langzaam opgedoekt. Maar ja, nu blijkt wel, van, ja, je hebt toch de onvoorspelbaarheid van niet zo veranderlijk als het weer. Ja. Als het dus gewoon niet waait en de zon schijnt in de winter. En het, ja, die, die heeft geen kracht. Ja, dan komt er gewoon ook niks binnen. Nee. Dus ja, dat is, uh, dat is toch wel lastig. Ik was de afgelopen week, of die week daarvoor... was ik wel zwaar onder indruk van nieuw ideeën... om energie op te slaan. Ik bedoel, energie uh, opwekken. Dat, dat, ja, dat zijn we bezig met, uh, wat je al zegt, bevind energie. En Zonnepanelen. Op mijn werk zijn ze toevallig bezig. Met 130 zonnepanelen op het dak. Bizar gewoon. En, en ja, maar nu Zo'n groot dak dan? Dat ja, zo'n groot ja dat kan. Wow. Ja. ja, dat is echt, echt bijzonder wel. Maar uiteindelijk um, we hadden ze nu een bepaald soort machine gebouwd... die met energie gewicht omhoog tilden. En als er dan energie tekort was, dan werden die gewichten naar beneden gelaten. En dan kwam er weer energie vrij. Dan oh, kwam er ja. weer stroom. Ja. En het waren hele kolossale apparaten. met weet ik veel hoeveel gewichten daar aan En allemaal op energie... het dak van jullie? Nee, ja, allemaal Allemaal die gewichten. Ja. Die werden er weer afgegooid. kwam weer energie vrij. En weer omhoog tillen. En... Oh ja. ja nee, oh, ja, ja. maar dit waren grote apparaten. die dan eigenlijk een keer omhoog gingen, die gewichten. als er energie was. En dan was er geen energie. Gingen weer omlaag. En kwam weer energie. En zo kon je een constante stroom. Ja, uh, ik kan me voorstellen ja, dat ze dat, dat heel goed kunnen gebruiken... in pretparken, bij die rollercoasters. Ja, maar dat kost ook energie. Ja, maar daar kunnen ze wel energie uithalen weer... van als ze gaan rijden. Ja, dat is waar. ik bedoel Alle bewegingen die we maken... Je hebt natuurlijk polshalosjes die zichzelf opwinden ja, doordat jij ja. beweegt. Dus ja. eigenlijk zou je veel meer uit je eigen lichaam... nog energie kunnen halen, En ook ik. als je zelf fietst. Dus niet een elektrische fiets natuurlijk, maar nee. een gewone fiets... dat je dan ondertussen een batterij oplaadt. Maar je gaat natuurlijk al naar voren, hè. Dat is natuurlijk wel weer zo. ja. Nou ja goed, je hebt wel uh, bijvoorbeeld bepaalde soorten cafés, vroeger cafés. Daar kon je dan met je accu van je, van je uh, fiets kon je een kopje koffie krijgen als je je liet aftappen. Dan kon je energie afgeven en dan kreeg je een kopje koffie, zoiets. Maar een beetje, gewoon met van de echte elektrische fiets. Van de elektri echte elektrische fiets. Oh, zijn die er? Die cafés, wat grappig. Dat, dat, ja, dat zijn uh, grappige projecten natuurlijk. Of dat van de grond komt, weet ik niet. Want ik bedoel dat uiteindelijk, als iedereen met zijn energie aankomt... dan zeggen ze: Ja, nou we hebben we wel genoeg energie. Ja. Dat kan ook weer zijn. Nou goed, leuk om uh, Brain te, uh, te, te brainstormen, brainstormen ja, over leuk, de toekomst, ja. wat we doen met energietekort. Ja. Jazeker, zeker. Fijne plaat, dit. Jacob Banks. Well, well, well, well. Is it the way I move? Uh, that's why you think I'm bulletproof uh, Or is it in my cool? You think I put a spell on you Shake the blue. Oh my God. Wat een fijne plaat. Echt van alles door elkaar. Rare geluiden. En dat maakt het ook dansbaar. Jacob Banks en paraden. Ja, de Parade. ben ik vroeger ook nog ooit wel eens geweest. De Parade in Amsterdam. Zijn alternatieve toneelvoorstellingen. Wat waren dat allemaal? Allemaal van die alternatieve dingen. Erg leuk. Goed, het is Toepakleef. Fijn dat we op aanstaan. We kijken even de wereld in. En onder andere lees ik dit. En dit is wel grappig. Japaners zijn op rust en stilte gesteld. Een nieuwe website die lawaai in de, kaart, in de wijk in, in de kaart moet brengen, uh, is een groot succes. De site toont op een kaart cirkels waar verschillende kleuren te zien zijn... wat overeenkomt met wat voor soort herrie daar te horen is. Gebruikers klagen over spelende kinderen, maar ook kletsende ouderen... slechte akoestiek in gebouwen, hoge flats die niet, uh, ja, waar geluid uit vandaan komt. Alles wordt gemeld op die internetsite. Uh, zelf de, de eigenaar van die internetsite wordt nu uh, verweten dat hij ook uh, ja, ruzies uitlokt... En hij zegt, ja, sommige mensen kunnen gewoon niet tegen herrie. En dat is mooi als dat in kaart wordt gebracht. Ja, apart. Het lijkt me toch een hele, hele klus. Want dan moet je daar ter plekke naartoe gaan met je meter. En ja, dit is best wel lawaai. Dat is schaal die. Dan moet ik dan in, in een kaart tekenen. En uiteindelijk kan je daar ook weer op bepalen of je dat huis wel gaat aanschaffen of niet gaat aanschaffen. Nee, goed. Het is, het is bijzonder. Goed. Nieuws van het strand. Ja, ik. ik zie ook. Van, uh, verwachting wordt dus 15 tot 17 graden dit weekend. Dat nou, de strandpaviljoens, die zijn al helemaal. Uh, oh, het gaat gebeuren. En je hebt er eentje in Kamperduin, die heet Luxor et Emergo. Ja. Weet je dat? Hè? Ik, en dat uh, staat voor? Ik uh, worstel en ont, on, on, oh. ontzwem. Dat zeiden wij altijd, maar ontkom. Weet je, uh, en kom boven of zo. Dat oh is het, ja. To emerge. Maar, uh, maar je hebt uh, Rolf Vogels van Vogels Strand, die heeft ook hoge verwachtingen. Want het gaat gewoon mooi weer worden. En ze smachten naar reuring en conditie. En uh, de, de, de, kijk, de omzet gaat niet omhoog, want het is gewoon to go. Maar uh, het is toch weer dat er weer wat gebeurt. Ja. En daar heeft iedereen zin in. En uh, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ook afgelopen woensdag kom ik een, uh, iemand tegen op de markt. En uh, toen had ik zo van, kom, we, we halen even een kopje koffie daar bij de to go. We gaan gewoon op een bankje zitten verderop in het dorp. En dan, uh, het was rustig, het was zo ochtend, oh, half elf. Maar wat fijn is het om gewoon even buiten een kopje koffie te drinken met iemand. Heerlijk. Ja, ja, ja. En dat, uh, dat, dat kan nu straks. Hè? Dus je kan gewoon een kopje koffie en dan ga je gewoon lekker ergens even in de zand zitten verderop. Waar niemand is. En dan uh, genieten. Alleen, uh, ja, uh, ik, heb, ik begreep wel dat sommigen hebben wel een toilet hebben open. Dus dan kan je in ieder geval toch wel eventjes uh, dat is wel fijn. koffie weer uh, afgieten. Jazeker. Goed. Ik heb er uh, zin in. Ja, ik heb er zeker zin in. Uh, afgelopen week is de nieuwe single uitgekomen van NF. En NF is een rapper. Doet erg denken aan M&M. En M&M is ook een zijn inspiratiebron. Je kent hem ooit van deze plaat. Het you know, is eigenlijk my een soort combinatie you know, van... bijna klassiek, bombastische so, muziek... met hele snelle rap. Zijn nieuwe plaat is erg leuk... maar doet er wel heel veel aan denken. myself evolving, appalling, so much I'm not divulging, been stalling, I think I hear applauding, they're calling, mixtapes aren't my thing, but it's been awfully exhausting, hanging on to songs as long as daunting, which caused me to have to make a call I thought was ballsy, resulting in what you see today, proceed indulging, as always, the one trick pony's here, so quit your song gang,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 It's probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical, sometimes I find them comical. Yeah.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 The whole industry, put them in shot. Come out the clouds like a meteor rock Then land on the earth like ready or not Ain't no one like me to cream me the crop Don't even front, and give me some props I'll pick up your body and throw it a block Okay, I admit it, that's over the top Not okay, in the headlight looks every time I step my foot on the ground I get messed up for a lame with no way to his name Ground just shook. Let's not be the round of bush. Even my B side him off like housey it. Some say I'm a great influence. I don't know about that, but I did do the best I could. Like Hollywood, Hollywood, hope Nate doesn't go Hollywood. You think that you know me good? You think that you know me good? Hollywood, Hollywood, hope doesn't go Hollywood. You think that you know me good? You think that you know me? I, I, I, I always advance. Say how I fail, You know I. Charge. I'm setting up camp, piling my stakes. I put on my het blijft wel tot de verbeelding spreken. Wat What the fuck? Spreekt altijd... Ja, het miste hem tot mijn verbeelding. Ik hou niet van die lieve liedjes. Maar goed, soms denk ik... Van, ja, het is, ja, het is wel weer een beetje hetzelfde als een oude plaat. Maar toch spreken we tot de verbeelding. Uh, Firestein! Zo is het. Fierstein. Firestein. Firestein. Not, uh, Nathan uh, John Firestein. Uh, hij is een rapper. doet echt denken aan Eminem. En steekt het ook niet over Is een Duitser Nee, het is een Amerikaan. Het is uh, oh. Ja. Oh ja, hij is nog niet zo oud. Hij is geboren in 1991 en van jongs af aan is hij met rap bezig. Ooit wat dingen, ooit met een, weet je ook weer, met een, een uh, soundmix uh, apparaat opgenomen. Uh, zelf instrumenten toegevoegd en uiteindelijk uh, dat ingebracht en daar is je groot mee geworden. Dus, maakt nog niet zo lang muziek hoor. En ik hoop dat hij nog een tijdje blijft doen. Goed. Ja, oh, nou, zijn nou, nieuwe single heet Clouds en de bekendste blad is uh, Search. Ook een aanrader. Een ouder een oude nummer al. Ja, Kennen oude, we die? Dat zou misschien, uh, Noem je dat uh, twee jaar oud zijn. Oh, ja. nou, nog niet nee, eens denk niet ik. Niet de ouder. Nee. Goed, nou. Ja, ik, krijg, uh, ik zie een, hier een bericht het heet energiezuinige ramen dankzij het doorzichtig hout. Ik vind het wel bijzonder. Doorzichtig hout? Ja, want het gebeurt nu, oh. nu, uh, energieverbruik wordt nu voornamelijk uh, door isolatie uh, uh, teruggedrongen. Hè? Ja. En dubbel of driedubbel glas zelfs. Maar uh, het schijnt dus. Lingine is de component die hout stevig maakt. Die kan je, die, die kan je onttrekken met giftige stoffen. En daarna wordt er een doorzichtig iets toegevoegd om het hout weer glad en sterk te maken. En uh, het schijnt dan wel, uh, de, de ingenieurs die kozen ervoor om de kleurcomponent van het hout te bleken. Want het, uh, die andere methode was te, te giftig. En ze besteken het hout dan met waterstofperoxide en UV-licht. En ten, daardoor konden ze dus gewoon doorheen kijken. En het schijnt dus gewoon uh, veel meer te isoleren hout dan glas. Wacht, de hout dat doorzichtig wordt? Ja, ja goed hè. Okay. Het is er gelukt om een stuk hout van een millimeter dik doorzichtig te maken. En niet techniek, techniek wordt What samen met een spin of bedrijf opgeschaald voor commerciële productie voor de markt. Okay. Dus uh, ik vind het wel heel bijzonder. Ik had echt een heel ander idee gewoon in mijn hoofd. Maar uh, de, de, de grote stukken hout dat doorzichtig zijn... je komt met een stukje hout van een millimeter. millimeter, een millimeter. Oh, ik zit er al doorheen. Ja, ja. ja, hoe zit dat met ballen die er tegenaan vallen? Ja, en, en dat niet alleen, maar hoe kan dat in godsnaam goed isoleren? Nou ja, ze zeggen dus gewoon dat uh, hout gewoon veel... Uh, veel slechter geleid dan glas. Oh, Oké. Okay. De bewoners willen wel naar buiten blijven kijken. En het was toch wel dat je ligniden eruit kon onttrekken, maar dat schijnt heel slecht te zijn. En waar moest je het ook weer mee bij... In plaats daarvan uh, gaan ze het bleken. Ja? Ze bestrijken het dus met waterstofperoxide en stellen daarna bloot aan UV-licht. En daarna wordt het behandeld met epoxy, dat is zo'n doorzichtig polymeer. dat schijnt dus echt sterk, doorzichtig. Het is gewoon echt voor het milieu. Zijn. Veel beter om, zeg maar, om dan de hout te gebruiken, want het is een nieuw, natuurproduct. Alleen, wat moet je er allemaal voor gebruiken om dat uiteindelijk in uh, die staat te krijgen? <lacht> wat hoor ik, peroxide, ja, uh, epoxy. Ja, het idee is uh, een pak minder, het komt dus uit België, dit. Ja? Uh, Milieubelastend, want er wordt slechts heel weinig waterstof peroxide gebruikt okay. en epoxy. Dus ja, kijk, als het 1 mm is, is, het is gewoon een heel dun laagje. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uh, af gaat lopen. Ik vind het wel uh, bijzonder. Het is, uh, dit is wel grappig. Je kan niet een hele grote huis mee bouwen. Maar je kan in ieder geval wel in, in, in plaats van glas te doen. Ja, maar dat scheelt een hoop geld. Maar als je, ja, maar wat zo, is zo de behandeling? Zo'n raam wat drie-dubbel is, hoe voor ze dat maken. Dat is natuurlijk uh, een procedure wat enorm veel uh, geld en moeite kost. Ja. Weet dus, uh, ja ik weet niet, wordt glas eigenlijk wel gerecycled? Want ik zie al veel containers dat wel. Dat wel. Okay. Maar het maken van een uh, glas raam. Ik denk dat dat toch wel een, een kostbaar proces is. Ja. En dit is dan hout gewoon heel dun. En dan met een laagje epoxy en dan uh, ja. peroxid. Ik denk, het, nou, het vind is het wel echt, gaaf. Het is wel heel iets anders. Dat je denkt, wauw. Ja. Het zal in het begin nog wel een paar centjes kosten. Maar uiteindelijk, ja, we gaan verder. Ja, zeker. zeker. Even laatst plaatjes voor. Negen uur. Even dansbaar het uur uit. Op het fijne regel. Vellens. Ik heb het over de working man Club. Is dit gaaf, hè, dit? Blijft gewoon een grappige plaats met knipoog naar jaren, jaren, jaren, jaren tachtig, jaren 90. Een beetje met die synthesizer. Kijk eens wat ik kan met mijn synthesizer. Zo, dat zijn hele nieuwe geluiden. Nou, die zijn nu momenteel helemaal weer terug van weg geweest. Valence van The Working Man Club. En ik is natuurlijk stuk te lezen. Dat ze, onder het uh, Sonic uh, Festival in uh, Groningen. Daar uh, ze, ze, hebben ze opgetreden en uh, Sonic... Eurosonic 2020, waar ze optreden. En iedereen was zwaar onder de indruk van dit jonge groep eh, groepen artiesten uit Yorkshire. Goed, nou, euh, ja, nou ja, we hebben bijna geen tijd nog een berichtje doen eigenlijk. Maar eigenlijk je straks, de tweede, straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma... Eh, we ...behandelen we ook weer wat gebeurde door de jaar heen. Het is vandaag 20, um, 20 februari. Ja, we kijken ook wie die jarig is. Mijn collega Annemarie, gefeliciteerd. Oh, Precies. En mijn collega Gijsbert, gefeliciteerd. Oh, je hebt best wel veel mensen die vandaag jaren zijn, blijkbaar. Uh, en Helma. En Helma, jaar. echt waar? Over, ook uit Zandvoort. Ook allemaal op deze? Ja, toevallig, hè? Dat is bijzonder. Dus dat zijn dan de plaatselijke... Ja, precies. Nou, tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 99.